4 uur. Christian Bonenbakker met het NOS journaal. Uit de Libische hoofdstad Tripoli komen berichten dat Gaddafi getrouwe militairen op betogers schieten. Zo'n 50.000 demonstranten die willen dat Gaddafi aftreedt zijn naar Tripoli gelopen. Maar toen ze de stad wilden binnengaan openden de militairen het vuur. Het is onduidelijk wat er precies allemaal gebeurt... want er zijn bijna geen buitenlandse journalisten in de Libische hoofdstad. Maar ooggetuigen hebben tegenover het Amerikaanse persbureau AP verklaard... dat Gaddafi-aanhangers vanuit gebouwen op de demonstranten schieten... en dat er al verschillende doden zijn gevallen. Alle banktegoeden in de Verenigde Staten van Gaddafi en zijn familie zijn geblokkeerd. De Amerikaanse regering maakt met deze maatregel duidelijk dat ze een nadrukkelijk partij kiest in het Libische conflict. President Obama heeft het bevel om de tegoeden te bevriezen zelf getekend. De Franse minister van Buitenlandse Zaken stapt één deze dagen op, zeggen twee Franse ministers die anoniem willen blijven. Minister Michel Alio marie ligt onder vuur omdat ze eind december in Tunesië tijdens een vakantie heeft gevlogen met het privévliegtuig van een rijke vriend van de toenmalige president Ben Ali. In de tijd dat Alio marie er was begonnen de protesten tegen het bewind in de voormalige Franse kolonie. Minister van Defensie en oud-premier Juppé wordt genoemd als opvolger van Alliomarie marie op buitenlandse zaken. De profwielrenners zullen in de opening van het klassiekerseizoen zonder de zogeheten oortjes rijden. De omloop Het Nieuwsblad gaat vandaag dus gewoon door. De Internationale WielerUnie wil van de communicatiemiddelen af, omdat de wielerwedstrijden saai zouden worden. Ploegleiders kunnen hun renners via het oortje voor van alles en nog wat waarschuwen... en ook opdracht geven om bijvoorbeeld niet meer mee te werken in een kopgroep. De renners leggen zich nu onder protest bij de maatregel neer... en zullen vandaag in Gent zonder communicatiemiddelen aan de start verschijnen. Het weer, vannacht af en toe regen, minimaal tussen 4 en 8 graden. Ook overdag is het regenachtig, met een middagtemperatuur van ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Roger, 747, is ready for you, Roger. Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij onze uitzending vannacht. Wanneer u graag eens naar een museum zou gaan... maar toch een beetje te lui bent aangelegd... dan wordt u in dit uur op uw wenken bediend... met het wetenschapsprogramma Hoezo, een bijdrage van NTR. Harm Oving volgt in deze aflevering Egyptoloog Maarten Raven... tijdens een rondleiding in het Rijksmuseum voor Oudheden... We zien dat veel van de Egyptische symboliek terug te vinden is in de rituelen van de rozenkruisers en van het omstreden medium Yomanda. Tot 13 maart zijn de machtige beelden van goden, indrukwekkende sarcofagen en mysterieuze toverspreuken in hiërogliefen nog te bewonderen in Leiden. Vannacht bekijken we een en ander door de ogen van Harm Oving en laten we ons verrijken door de kennis van Maarten Raven. In de tijd van koude winterdagen, familiefeesten en goede voornemens... voert Hoezo Radio extra lange gesprekken met vooraanstaande wetenschappers. Vorige week ging ik naar het Museum der Oudheden te Leiden... en liet mij door Maarten Raven, conservator... rondleiden op de door hem ontwikkelde tentoonstelling Egyptische Magie. Mijn eerste vraag aan Maarten Raven was... die Egyptische Magie, dat boeit u al heel lang, niet, waar? Ik heb iets met die Egyptische magie. Ik ben daar al uh, een jaar of dertig mee bezig. Nu en dan, door de andere werkzaamheden heen. Uh, maar het is toch eigenlijk een soort rode draad in uh, mijn onderzoek ook wel. Even kijken, want als we nou, bedoel, we lopen zometeen naar een paar plekken toe... Daar staan we even wat langer bij stil om te vertellen wat er precies gebeurt. Maar laten we wel een indruk blijven geven van de tentoonstelling. Want we zijn net al een stuk uh, doorgelopen... Kijk, dat is wel goed. Die eerste vraag die stelt we bij de tentoonstelling. Wat is magie? En dan heb ik dat boek van u doorgelezen. En dan denk ik, ja, voor de Egyptenaren was het gewoon religie. Ja. In Egypte is dat niet te scheiden. Religie en magie, dat zijn twee kanten van dezelfde zaak. Wij proberen dat in Europa heel erg te scheiden. En de grote wereldgodsdiensten die op het ogenblik de toon bepalen... die, die hebben daar een hele sterke scheiding geprobeerd te maken. Dat is niet altijd gelukt. Wij vinden magie bijgeloof. Dat past niet in ons wereldbeeld. Maar in Egypte was magie de kern van het wereldbeeld. Van de gedachten over het universum, over de mens, over de verhouding... tot de goden. Maar goed, maar magie, dat zijn dan, uh, hoe moet je dat zeggen? Kenmerk magie zich voor door het feit dat je, dat je met bezweringen en met allerlei rituelen controle kan krijgen over hoe de gebeurtenissen verlopen? Ja, magie kan je omschrijven als het met bovennatuurlijke middelen zelf vat krijgen op je toekomst of op de loop van de gebeurtenissen. Zodat je dus kan gaan sturen en dat je niet afhankelijk bent van het, het blinde lot wat je op ieder moment kan treffen. En ja, dat is natuurlijk zo met onze, onze religies eh, nu. Ja, ik bedoel, je, je geeft je over aan de redder en, en ik bedoel, welk geloof je er dan verder aan hangt. Daar zit geen sturing van je lot meer bij. Dat is helemaal afgevallen van protestantse geloof in ieder geval. Ja, je vraagt je dan toch af. Hè? Dan zijn dat toch ook weer biddagen voor het gewas... en dat soort vreemde dingen die zijn blijven hangen. Ik denk toch uit een andere wereld. Als u dat zegt, dan denk ik bedoelt u de Egyptische wereld mee. Uh, de wereld van het magisch denken... en die uh, is in Egypte voor het eerst, denk ik... tot een heel duidelijke omschrijving gekomen. We hebben daar heel veel schriftelijke bronnen en heel veel voorwerpen. Maar uh, het magisch denken zit natuurlijk in allerlei culturen, wereldwijd. Ik denk dat mensen dat heel graag willen handhaven. Zo heb je greep op je eigen lot. Want die, dat, dat, dat bidden voor het gewas... Dat deed ze in Egypte ook? Ja, bidden voor. Ze hadden zelfs uitgebreide rituelen. Daar komen we dan misschien straks nog even op terug. Uh, daar werd duidelijk gestuurd door de magiërs om te zorgen dat de vruchtbaarheid of de veiligheid... of noem het maar op in Egypte gehandhaafd wordt. Als we even naar deze collectie kijken... wat zijn dit nou allemaal spullen... Die, die, uh, die uit uw eigen collectie komen? Was het maar waar. We hebben een hele sterke collectie hier in Leiden. We zijn in de 19e eeuw begonnen met verzamelen. En toen mocht alles nog uit Egypte meegenomen worden. Dat was de gouden tijd voor het verzamelen. Maar we hebben voor deze tentoonstelling... onze eigen sterke collectie op dit punt toch uh, aangevuld met prachtige voorwerpen uit onder meer het British Museum... het Louvre, het Alice Pierson Museum in Amsterdam... en nog wat andere collecties. Als we nou gewoon beginnen met de grootste Egyptische tovenaars, als we daar nou even naartoe lopen, dat is, dat is uh, hier. Ja, hier staat een prachtig beeld. Dat hebben wij uh, in bruikleen van het British Museum. Dan zie je een... Uh, Persoon, Nou, hij is ongeveer drie kwart levens groot, zou ik zeggen. Uit harde steen gehouden. Uh, ja, een ambtenaar, een priester. Hij draagt twee heilige symbolen. Twee, twee lange staven met een, met een embleem bovenop. Maar je moet de teksten lezen om te zien dat dit de beroemde ga ja is. Hij was een uh, kroonprins. Hij had farao Ramses II op moeten volgen. In de 13e eeuw voor Christus. Uh, maar zijn leven is anders gelopen... Hij uh, werd opgeleid als priester, als magier en is voortijdig overleden. Maar wel als een van de grootste magiërs van het oude Egypte. En het nageslacht sprak daar dus met bewondering over. Het was toch slordig voor de magier dat hij zo vroeg overlijdt. Nou, vroeg hebt u mij niet horen zeggen, maar zijn vader die werd uh, in de negentig. Dus ja, oh, toen ja, waren er ja. vele zonen van hem dood. Je moet je voorstellen dat in Egypte de meeste mensen maar een jaar of veertig werden. En uh, dan heeft hij het toch wel goed gedaan hoor. Want hij was uh, ook zelf op leeftijd toen hij overleed. Oké. Okay. Um, ik wil even bij een paar dingen te stilstaan. In, moet ik zeggen, hoe een goede magier dan was, dat, dat doen we zo meteen eventjes. Maar uh, de manier waarop hij afgebeeld is. Hè, want, de, want de manier waarop zo'n beeld gemaakt wordt, heeft niks te maken met. Of niks. Heeft natuurlijk relatief weinig te maken met hoe hij was. Maar. Hoe hij fysiek was, maar hoe men over hem dacht. Nou, okay, hij staat daar met één voet naar voren. Hij heeft, ja, in onze termen zou je zeggen: hij heeft een jurkje aan. Uh, hij heeft een riem. Hij staat dus. Tussen twee, of hij omarmt als het ware, twee staven noemde u het, hè? Ja, inderdaad. Waar, waar, waar gaan die staven over? Dat zijn uh, emblemen die in een tempel vereerd werden. Aan de ene kant zien we een soort pot bovenop die staaf staan. Dat moet je voorstellen, daar zitten heilige relieken in. Die mm -hmm. had men ook. Men dacht dat er delen van de goden in verschillende tempels bewaard werden. En op de andere staf, dat is een beetje kapot, daar stonden ooit drie kleine godenbeeldjes. Mm -hmm. En uh, wat verwarrend kan zijn gezien het feit dat hij een jurkje aan heeft... is dat hij toch twee geprononceerde uh, borsten heeft, zal ik maar zeggen. Of geprononceerd dat is misschien te veel gezegd, maar voor een man zijn ze heel erg nadrukkelijk aanwezig. Nou, dat ben ik niet helemaal met u mm -hmm. eens. Hij is gespierd, afgebeeld, als iemand uh, die uh, op het toppunt van zijn kracht is. En dat geldt eigenlijk voor de meeste Egyptische portretbeelden. Je had een soort eeuwige jeugd, een ideaal van kracht en, en schoonheid... Uh, wat, zoals u al zei, eigenlijk niks te maken heeft... met hoe deze man er nou in werkelijkheid uitzag. Jullie hebben hem hier neergezet. Uh, naast hem staat een groot papyrus een uitgerolde uh, tekst. Uh, is dat een voorbeeld van zijn uh, formules of is dat zijn levensbeschrijving? Een levensbeschrijving uh, zou je kunnen zeggen... het is een sprookje wat uh, meer dan duizend jaar na zijn dood... nog werd opgeschreven. We hebben dit uh, te leen van het British Museum alweer. Er dat zijn, dat zijn twee beroemde sprookjes over het leven van Gaamwas En, Was. en uh, die zijn al uit de Griekse en Romeinse tijd... toen men nog steeds met bewondering sprak over die knappe magier uit het verleden. En dat zijn prachtige verhalen, want er wordt verteld dat hij bijvoorbeeld uh, is afgedaald in de onderwereld, samen met zijn zoon, en, en weer teruggekomen. Hij was alleen maar op zoek naar kennis. Er wordt ook verteld dat hij altijd rondsnuffelde uh, in oude graven en dat hij daar een keer uh, wat geesten heeft ontmoet. En daar was een, een, een geest van Magier van weer het verre verleden, uh, uh, was daarbij. En die vertelt hem dat hij een keer een toverboek heeft gekregen... Uh, dat door de god van de magie zelf was samengesteld. En dan blijkt dat dat ook in dat graf ligt. Nou, Gaan Was heeft zijn zinnen erop gezet. Die moet en zal dat toverboek hebben. Hoewel die geest hem waarschuwt van het brengt je alleen maar ongeluk. En nou, hij neemt het mee en beleeft dan allerlei ellende... en komt aan het einde met hangende pootjes dat toverboek terugbrengen. Want dat is dus eigenlijk te machtig voor een mens. En bovendien, de goden zijn boos dat dat ontvreemd is. En dat is natuurlijk een oeroud thema. Mm -hmm. hè? Nou, mensen zijn altijd op zoek naar dingen die ze niet mogen weten. En als je dat dan hebt, dan blijkt het helemaal niet zo leuk te zijn als je dacht. Het lijkt me, het is niet hetzelfde, maar het lijkt toch een beetje de boodschap wat je ook krijgt bij de boom van kennis van goed en kwaad. Ja, ik denk dat het, uh, het soortgelijke thema's zijn. Uh, dat verhaal komt natuurlijk ook uit het oude, nabije Oosten. Daar is onze Bijbel ontstaan, of althans het Oude Testament. En uh, ja, dat komt uit diezelfde wereld voort. Mensen willen graag weten hoe het universum in elkaar zit. En dat is eigenlijk de de taak, de opdracht van de Egyptische magier. Als je weet hoe het universum, hoe de kosmos werkt... dan begrijp je ook hoe je hem kan beïnvloeden. En die mensen waren dus op zoek naar kennis, occulte kennis... maar ook kennis van de levende natuur. Als we nou even kijken, want we, we moeten even streng voor onszelf zijn... want er zijn nog een paar hoogtepunten om af te lopen. Maar waarvoor zou ik, en ik neem aan dat ik dan niet de gewone Egyptenaar ben... want dan kom ik nooit in de buurt bij zo'n tovenaar... waarvoor zou ik naar hem toe gaan? En wat zou hij voor mij kunnen doen? Nou, ik weet niet of dat een goede vraag is. Want deze magier uh, en dit beeld uh, was niet echt bedoeld om uh, volgelingen of mensen met problemen uh, te helpen. Daar hebben we wel andere voorbeelden van in deze tentoonstelling. Beelden van magiërs, van priesters... waar je naartoe kon als je een probleem had. En dan zou dat beeld je kunnen helpen. Maar, die is... maar, maar, maar, maar deze die staat daarboven, zal ik maar zeggen, in de, in de rangorde. Ja, voor een deel is het dat. En voor een deel is dit beeld gewoon uh, voor een ander doel gemaakt. Het stond in een tempel. En het was meer voor het uh, bewaren van de nagedachtenis van deze man. Voor zijn eigen belang. Mm -hmm. Dan dat het gemaakt is ten behoeve van anderen. U zegt eigen belang. heeft hij de er zelf bij betrokken geweest bij het maken van dit beeld? Ongetwijfeld uh, Dit soort beelden dat, uh, zetten Egyptenaren voor zichzelf neer. Sowieso in hun eigen grafkapellen. Dit beeld heeft in een tempel gestaan. Dan was het ook niet echt openbaar, want daar kwamen eigenlijk alleen maar andere priesters. Maar als die dan je naam op zo'n beeld lazen en dat hardop uitspraken, dan heb je eigenlijk al magie. Hè? De, de, de uitspraak van, van woorden die op schrift zijn, die zet al dingen in beweging. En in dit geval het voortleven van zijn naam en dus van zijn persoon. Dan staan we voor het volgende hoogtepunt uh, van de collectie. Dit is een priester, als ik het goed heb. Ja, dit is een uh, prachtig beeld dat we uit het Louvre hebben. Kunnen we uh, eigenlijk... het even beschrijven? Ja, we zien hier een uh, zwart stenen beeld, helemaal spiegelend gepolijst... van een staande man in een lang gewaad die... In zijn handen voor zijn schort houdt hij een, een grote steen vast... met een beeldenis van een, een uh, jeugdige, dus naakte god... die op krokodillen staat en die in zijn handen allerlei andere wilde dieren houdt. Bovendien is zowel dat stuk steen wat hij in zijn hand houdt... als het eigen lichaam van de priester zelf... helemaal bedekt met toverspreuken... en met kleine plaatjes van beschermende goden. Hier zien we dus dat het verschil tussen deze priester en die tovenaar niet zo groot is. Tenminste, niet in principiële zin, of wel? Nou, de wijze van afbeelden van het menselijk lichaam, nee, dat is identiek. Maar je ziet aan het attribuut wat deze man in zijn handen houdt, dat hij... Uh, dit beeld heeft neergezet ten behoeve van anderen. En dat zie je ook aan die toverspreuken die het bedekken. Wat is het mm -hmm. verhaal? Uh, mensen komen in hun huizen, op hun velden... vaak in aanraking met enge dieren. En dan bedoel ik vooral schorpioenen en slangen. Die zijn er nog steeds in Egypte. Die zijn nog steeds een plaag af en toe. En dan moet er iemand komen om dat te bestrijden. Maar vaak is het kwaad al geschiet. Je bent gebeten, je bent gestoken, je hebt een wond. Dan nou, ga je naar dit beeld toe. Dat staat op de voorhof van een tempel. Uh, tijdgenoten kenden deze man man wist er nog van dat was een beroemde slangenbezweerder. En die steen die in zijn handen heeft met dat, dat godje... die steen ook, die, die, dat is een soort uh, amulet... wat je beschermt als je zo'n probleem hebt met zo'n steek of zo'n beet. Uh, dat godje zelf heeft ooit uh, de steek van een schorpioen overleefd. Hij is horus, het kind. Dit is een horus stijlen en de priester houdt dat vast. De priester was kennelijk een heel, su uh, heel succesvolle uh, bestrijder... Van, van dit soort plagen. Raak het beeld maar aan of giet er water overheen... en bed met dat water in je wond of neem het water in. Dat water heeft dan de kracht van die toverspreuken... van die afbeeldingen, van die horus stijlen opgenomen... En is een heel krachtig medicijn geworden. Dat geloven ze. Dat magische uh, kracht via een tekst kan, kan afwrijven op alles wat dat aanraakt. Inclusief water. Mm -hmm. En dat je dat dan vervolgens weer kan innemen. Magie is overdraagbaar. Het lijkt wel homoeopatie. Dan staat even, even in, de, in, de, in de dingen naast. Daar staat, dat vind ik zelf een heel een leuk beeldje. Ik denk dat die, het lijkt of die van hout is of is die ook van steen? Ja, dat is de enige houten die hier staat. Verder staan er stenen, horerstijlens. Dat zijn dus die dingen die die priester in zijn hand had. Dit soort kleine steen... Laten we hem even beschrijven. Ja, uh, het is een, uh, een, een staand uh, plaatje steen uh, op een basis. Het is van boven half rond afgesloten. En in dit geval steekt daar dan nog de kop van een van een god die je eng aankijkt uh, bovenuit. Ja, het is echt een dikke, boze man. Ja, dat is een kop van een dwerg. Uh, en hij heeft aan zijn kin leeuwenmanen. En we kennen deze dwerg. Dat is een uh, god die kwaad afweert, wegjaagt. Juist omdat hij er zo eng uitziet. En we kennen hem onder de naam Bes. Dus een kop van Bes en op het voorvlak van dat, van dat plaatje steen staat weer dat naakte kind, Horus het kind, die krokodillen overwint, die wilde dieren in zijn handen houdt, waaronder slangen en schorpioenen. En alweer staan daar toverspreuken omheen. En dit zal je beschermen als je zo'n probleem hebt met wilde dieren. Oké, okay, is dat iets wat je dan in huis meenam? Of dat is iets wat je ergens anders vond? Vermoedelijk uh, had men deze dingen ook wel in huis. En anders hadden de plaatselijke heiligdommen ze. We weten niet precies of die dan verkocht werden. Er zijn hele goedkope exemplaren bij. Die zijn wat kleiner. En ja, dan krijg je toch sterk de indruk... dat de patiënten dat konden aanschaffen en meenemen. Om ze te beschermen tegen dit soort confrontaties... met slangen en schorpioenen. Oké, okay, maar ik denk dat beeld wat we net zagen van die priester... Uh, ja, dat is tof. Toch... Vrij kostbaar Als ik dat zie, de enorme hoeveelheid bewerking die dat heeft gekend... dan kan je je voorstellen dat de gemiddelde Egyptenaar daar niet aan toe kwam. Nee, zo'n groot beeld dat was dus uh, echt maar ten, beho zeg maar ten behoeve van uh, de bevolking neergezet. Waarschijnlijk door die priester zelf... die dan uh, en passant ook nog zijn eigen voortleven zeker stelt. De kleine steentjes, ja die, die waren kennelijk voor de, voor de handel, voor de verkoop. Dat was uh, in de apotheek te krijgen, laten we het <lacht> zo zeggen. Gaan wij naar het volgende hoogtepunt. Ik, bedoel, ik kan het bijna niet zien, maar we zitten nu in vitrines. Ik neem aan dat het licht hier heel uh, zacht is... om dit eeuwenoude papier niet uh, te verbranden. D is dit het werkboek van een tovenaar, om het zo te zeggen? Ja, die tovenaars die, uh, werden opgeleid bij tempels. Daar waren archieven, daar waren bibliotheken en uh, daar konden ze dan in snuffelen... en alles te weten komen over wat er aan wetenschappelijke kennis... en dat is dus ook inclusief de magie, uh, beschikbaar was. Dan maakten ze daarvan hun eigen afschriften... van die, van die papierenrollen die ze daar in zo'n archief aantroffen. Uh, zo maakten ze dus een, een uh, toverboek voor hun eigen gebruik, hun dagelijkse gebruik. Wat we hier hebben liggen is het grootste toverboek... dat bewaard is gebleven uit het oude Egypte. Het is vijf meter lang en dat is een raar verhaal... Want het is begin 19e eeuw ergens in Egypte ontdekt. Waarschijnlijk een privé bibliotheekje van een magier... die dat in een pot of zo in de grond had gestopt. Maar helaas was er geen archeoloog bij. Het is toen in een verzameling terechtgekomen. En die verzamelaar heeft twee derde van dit handschrift... in 1829 aan Leiden verkocht. Dus dat hadden we. En 30 jaar later dook ander, het andere derde deel op in een veiling van zijn bezit. En dat is toen in het British Museum terechtgekomen. Maar nog weer eens 50 jaar later had iemand eindelijk door dat het bij elkaar hoort. En nu voor het eerst in 180 jaar hebben we het boek in zijn volledige lengte hier eventjes bijeen kunnen brengen. En dat is een heel bijzonder gezicht, want het is nogmaals het, het grootste toverboek uit het oude Egypte. Als we nou eens even gaan kijken, want ik, uh, we hebben getalmagie. Hier staat uh, abacadabra. Nou, die spreuk die kennen we allemaal. Maar dit bevat de vreselijkste vervloeking. Ja, het is een, uh, een handschrift op papier. Dat was dus ooit opgerold, het is uitgevouwen en het is uh, tussen glasplaten gelegd. En nu zijn het grote vellen die hier achter elkaar liggen. Uh, de voorkant is verdeeld in kolommen. En uh, in een groot aantal kolommen... Uh, totaal 29 kolommen staan daar... Uh, meer dan negentig toverspreuken in een heel klein kriebelig schrift. Dat uh, noemen we het Demotisch. En dat verraadt dat dit al dateert uit de uh, derde eeuw na Christus. Dan zit je al volop in de Romeinse tijd. Het christendom komt al op in Egypte. Maar die magiërs gaan gewoon door met hun mm -hmm. traditie. En die uh, toverspreuken die hier staan... die zijn uh, onder andere een handleiding om de toekomst te voorspellen. Er zijn allerlei uh, manieren die hier worden beschreven. Maar er zitten ook bijvoorbeeld uh, liefdesbezwegingen... In. Als mensen een onbeantwoorde liefde hebben, dan weet de tovenaar wel raad. Je moet gewoon een bepaald drankje voeren aan de vrouw die je aanbidt. En dan is ze heel, helemaal weerloos voor je. En <lacht> uh, ze zijn ook spreuken voor uh, uh, je maatschappelijke positie. Als je problemen hebt met je, met je chef... dan uh, moet je hem maar eens uh, van toespreken met een toverspreuk. En dan zal dat ook uh, allemaal goedkomen. Daarbij zijn uh, spreuken, dan zouden wij zeggen, ja, dat is abracadabra. Dat is een fantasietaaltje. Dat maakte grote indruk op de mensen die dit uh, hoorden. Maar het is helemaal geen taal. Het zijn volledige toverwoorden die niets betekenen. He heeft u daar nou, want hier staat wel een voorbeeld van. Maar dat kan ik niet lezen. Nee, hier staat bijvoorbeeld. Jo Erbet, Jo pakerbet, Jo Goset, Jo Patatnach. Nou, het lijkt heel veel. Maar het is geen oud Egyptisch. Het is ook geen Grieks. Hoewel er wel Griekse uh, spreuken in deze papieren ook staan. Het is een fantasietaaltje. Het is, het is ter plekke verzonnen door de magier... en het maakt een geweldige indruk op wie dat hoort. Maar ja, we kennen dat nog steeds. Abracadabra noemen we dat. Mm -hmm. Ik hoor al gelijk, u gelooft er niet meer in. Want anders zou je kunnen zeggen, kijk, dit is weliswaar geheimtaal... Maar dat versterkt misschien juist de magische werking ervan. Ja, maar dat is natuurlijk de opvatting van de magier. Hè? Dat, uh, dat dit een, uh, een middel is om uh, de bovennatuurlijke krachten te bezweren. Hoe die dat nou precies voor zich zag, dat weet ik niet. Maar in Egypte heb je altijd de opvatting... magie doe je door een handeling te plegen. Dus een bepaald ritueel uit te voeren. Met toverstafjes te zwaaien. Uh, iets met beeldjes of poppetjes te doen. Maar daarnaast moet je altijd... een een spreuk uitspreken. Want daarmee zet je die magie pas echt in werking. Dus dat versterkt elkaar. Oké, okay, dat gevoel hebben denk ik mensen nog steeds wel. Dat het geritualiseerd uitspreken van teksten, het doen van dingen. Dat dat toch op een of andere manier de wereld in beweging zet. Hiernaast, uh, dat las ik ook net, getalmagie. Is dat ook het idee dat geta getallen magisch zijn? Heeft dat ook nog een link met uh, nou ben ik de naam kwijt van de Joodse getallen uh, symboliek? Kabbalah. Kabbalah, ja. Ja, nou, dat, uh, de Kabbala is uh, als systeem van, van uh, ja, getalssymboliek, of noem het gerust getalsmagie. Uh, voor het eerst uh, manifesteert zich dat uh, aan het begin van onze jaartelling. Uh, in Alexandrië waren grote Joodse kolonies. Alexandrië was toen de hoofdstad van Egypte. Daar zaten Grieken, daar zaten Romeinen, Joden, Perzen, Babyloniërs. Noem het maar op. En dan samen met die oude Egyptische tradities. Nou, die oude Egypten hadden al een uh, vertrouwen op de, de kracht van bepaalde getallen. Uh, bijvoorbeeld vier, dat is altijd de vier windrichtingen. Dus uh, dingen die je vier keer uitspreekt, die zullen de hele kosmos doorgaan. Die zullen alles in beweging zetten in alle richtingen. Uh, zeven is ook zo'n getal. Uh, je hebt bijvoorbeeld zeven planeten, dacht men toen. Mm -hmm. uh, planeten werd wat anders gezien dan tegenwoordig, want uh, daar is ook de zon bij en de maan. Uh, je hebt, uh, ze kenden zeven metalen, uh, je hebt zeven zeven openingen in je hoofd, uh, je hebt zeven nekwervels... dat getal komt overal voor en dat moet wat betekenen. Ze zagen dus dit soort verbanden in de kosmos. Ik zei het al, uh, magiërs waren een soort natuuronderzoekers... die die verbanden willen opsporen, want voor hen had dat betekenis. Voor hen was dat een, een, een handvat om de magie in werking te stellen. Dus zeven keer een getal, een uh, formule uitspreken... dat, dat moet uh, superwerkzaam zijn. Het is net als zeggen in principe doen we nog niet veel anders. Dus we zijn op zoek naar natuurwetten die overal achter zitten... waarbij je verschijnselen ziet die overal voorbij komen... en die dus een betekenis moeten hebben. En dat vangen wij dan ook in cijfers en formules en al dat soort dingen meer. Wij denken alleen dat we het beter weten. <laughs> Eens even kijken, als ik nou hier langs kijk... de, de tovenaar lastige spreuken hebben. Spreuken hebben we net gehad. ...andere schriftsoorten. Dus wat we net ook zagen, dat is de manier om een, hoe je dat zegt, in een pseudotaal uh, ja. magische formules uit te spreken... ...maar je kan ze ook opschrijven in een taal die niet bestaat. Uh, we hebben het hier over de, de schriftsoorten van deze papieren. Uh, de basistekst is geschreven in het demotisch, dat is een soort stenografisch schrift afgeleid van de hiërogliefen. Dat werd op dit moment ook wel voor uh, het dagelijks leven gebruikt voor boodschappenlijstjes, contracten, noem het maar op. Maar die magier die wil natuurlijk iets speciaals, dus die heeft in die tekst bepaalde passages in die ouderwetse hiërogliefen die niemand op dat moment meer las, want we zitten al in de Romeinse tijd. Maar hij kende er nog een paar. Alleen wij Egyptologen zeggen nu, nou, die kennis stelde niet veel voor... want dit is helemaal geen leesbaar opschrift. Maar het maakte een verpletterende indruk op de, de omgeving van zo'n magier. Daarbij heeft hij dan als hulpmiddel... een Griekse uitspraak van de hiërogliefen gezet. Dus in Griekse letters, uh, in het oostelijk deel van de Middellandse Zee... wat uh, in de derde eeuw na Christus al lang Grieks gesproken. Dus ook in Egypte. En het is een soort uh, leeshulpje. En zo zitten er uh, in die papieren nog veel meer andere schriften... Soorten, ook geheimschrift. Want de magier wil niet dat iedereen zomaar dit kan lezen. Nee. Want dat, uh, je moet het wel een beetje onder ons houden. Ja, want als het boek inderdaad feitelijk is opgesteld... in uh, dezelfde taal als van de boodschappenlijstjes... Ja. Ja, dat, dat, dat, <lacht> dat maakt het zo onmagisch. On nee. Maar goed, is dit nou enige hulp? Ik bedoel... Dit zijn hiërogliefen die niet echt een tekst opleveren, maar hij zet er een uitspraak bij. Wat voor waarde heeft die uitspraak? Heeft dat nog iets te maken met het oude Egypte of is dat ook maar gewoon fantasie? Nou, dat is wel leuk. Die, die, er staan hier dus vijf hiërogliefen. Die kunnen wij als zodanig niet als een, als een mededeling lezen. Dat zijn, je ja, zou bijna zeggen, namaakhiërogliefen. Uh, maar daarbij staat een Grieks opschrift. Dat zou dan hetzelfde moeten betekenen. En daar staat Bagugzigug. Nou, dat is geen Grieks woord, maar we kunnen dat vanuit de Egypte Egyptische taal wel begrijpen. Dat is de ziel van de duisternis... de zoon van de duisternis. Die wordt hier aangeroepen. Okay. Dus die man die wist wel waar hij het over had of waar hij naartoe wou... maar hij heeft daar een beetje te veel fantasie bij gebruikt. <laughs> Dat is heel vriendelijk van u. Te veel fantasie bij gebruikt. Oké. Okay. Volgende hoogtepunt. het toverboek gedaan en uh, moet je zeggen, het bekeken als het ware vanuit uh, de positie van de tovenaar die zijn vakgeheim wil houden, die zoveel mogelijk indruk wil proberen te maken. Hier is een heel aardig ding. Uh, Magie in het dagelijks leven en dan vooral natuurlijk liefde en seks. Dat zijn toch de dingen die in de leven waanzinnig belangrijk zijn. Voor de voortplanting, voor het, het hebben van een uh, zo fijn en prettig mogelijk leven. Uh, ja, u moet maar beschrijven wat we hiervoor persoon, object, god, ding, zien. Ja, dit is een mooi bruikleen uit het Allert-Piersen-museum in Amsterdam. En dat uh, laat die dwerggod, die ik al even noemde, Bes, zien. Uh, het is een... een... Iemand met een, een beetje een mismaakt lichaam. Uh, korte armpjes, korte beentjes. Hij heeft een uh, hoofd met uitgestoken tong. Grote uh, rimpels boven zijn ogen. En aan zijn kin hangen lokken. Dat zijn eigenlijk leeuwenmanen. Dus hij is half dwerg, half leeuw. En dan heeft hij, en dat uh, is even schrikken. Tussen zijn benen hangt een gigantisch geslachtsorgaan. Uh, dus, oh ja. ja, nou herken ik ja, dat. Ja, dat, is... dat kan Gehele je niet intro... in het hoofd zien. Nee, nee, nee, nee. Maar je moet het wel hebben. Herkennen. En als je er kijkt, dan herken je het ook. Ja. Dus deze, god, uh, deze afbeelding van deze god... die dansend is weergegeven op een heel on-Egyptische manier. Uh, het is een mengsel van Griekse kunst en Egyptische kunst. En uh, het is duidelijk dat deze god te maken heeft met vruchtbaarheid. Er zijn uh, ook andere afbeeldingen van deze god bekend... waar hij uh, zelfs hele kapelletjes heeft... waar hij uh, de vruchtbaarheid van uh, mensen met problemen op dat gebied... zou uh, beschermen of zou repareren. Er waren dus mensen die, uh, die konden geen kinderen krijgen... die kwamen naar best toe om om nageslacht te vragen. Maar er kwamen ook uh, bijvoorbeeld mannen met potentieproblemen. En als het dan uh, opgelost was, dan uh, gaf je als dank aan de god... zo'n klein, mm -hmm. we noemen dat beeldje. dus een beeldje met een, een grote p is uh, om te bedanken en um, te tonen dat alles weer goed gekomen is. En dat zijn natuurlijk hele grappige uh, dingen. Wij gaan daarvoor naar uh, artsen en naar uh, vruchtbaarheidsklinieken. Uh, maar dat was er allemaal niet in die tijd. Er was hele slechte medische zorg en de magie vangt dat op. En we weten allemaal dat dit soort problemen soms uh, psychisch is. Dus als die mensen zo'n heiligdom hadden bezocht... en daarmee het rotsvast te vertrouwen dat het allemaal wel goed zou komen... ja, dan was het toch vaak al goed. <laughs> die, dat beeldje wat we hier rechts zien, nummer 137... dat lijkt alsof iemand dat gewoon zelf gekleid heeft. Ja, dit zijn uh, geen voorbeelden van grote kunst. Uh, maar dat is juist het leuke, die dingen uit het dagelijks leven... die laten veel beter zien hoe de mensen nou echt leefden... en wat ze geloofden, dan uh, laten we zeggen de grote kunst. Maar dat mag dan ook. Ik bedoel, Het mag ook. Het is niet zo dat je, dat je, dat je daarvoor de speciaal hoogwaardig spul moet aanschaffen. Nee. Het gaat om jouw gebaar naar die god toe. En dat mag je gewoon zelf doen, hoe kleurloos het er misschien ook uitziet. Zo ziet het er wel uit, alsof de mensen dit uh, af en toe zelf hebben gemaakt. Er zijn ook hele primitieve beeldjes die uit steen gesneden zijn. En je herkent nauwelijks wat er aan de hand is. Maar ook dat zijn die fallische figuren. Ja, dit is volkskunst. En dat is daardoor juist zo leuk. Want je ziet hoe algemeen dat uh, verbreid was, dit soort opvattingen. Nou zie ik daarachter zie ik een, uh, een vrouw in de spreidstand, zal ik maar zeggen. Ik begrijp dat ze, want ze heeft een hele dikke buik... dus ik neem aan dat ze zwanger is, misschien is ze aan het bevallen. Uh, maar daar moet ik heel eerlijk van zeggen... dat ziet er voor mij veel meer Romeins uit... dan dat het iets met die typische Egyptische voorstellingen heeft te maken. Nee, dit klopt. Dit is een uh, terracotta-beeldje... Gemaakt volgens een techniek die door de Grieken en de Romeinen is ontwikkeld. Uh, met, een, met een mal waarin je klei smeert. En dan kan je er een holbeeldje maken wat je kan bakken. En wat in grotere talen kan worden gemaakt en verkocht. Uh, dit is een, een voorbeeld van die, die mengcultuur. Die ontstaat wanneer de Grieken en de Romeinen in Egypte die hoofdstad Alexandrië tot bloei brengen. Ook uh, elders in Egypte zijn uh, Griekse steden. Uh, maar intussen gaan de Egyptische opvattingen en het Egyptische leven wel gewoon. Door. En dat, dat gaat zich dus vermengen. Er zijn vaak dus uh, Egyptische goden die je ineens in een Grieks of Romeins jasje ziet. En dat is juist zo boeiend. Dat je ziet dat die Grieken en Romeinen naar Egypte kwamen. En die waren helemaal kapot van die wijsheid van die Egyptenaren. En daarbij hoorde de magie. En ze nemen dus klakkeloos al dit soort opvattingen over. Dat past ook in hun wereldbeeld. En je krijgt dus een, een, een traditie. Wij kennen de Egyptische magie voor een groot deel via het doorgeefluik. Van die stad Alexandrië en van die cultuur die daar heerste. in een museum uh, dat overal staan prachtige audiovisuele hulpmiddelen... die wij dan waarschijnlijk wat uh, op de achtergrond horen. Ik hoop dat dat zometeen voor uw luisteraar niet, uh, niet al te irritant is. We zullen, uh, moet zeggen, proberen zo dicht mogelijk bij de microfoon te praten... en dan vermijden we waarschijnlijk een deel van dat geluid. Even kijken, we hebben nou het dagelijks leven gehad. We hebben, zeg maar zeggen, hulp bij de voortplanting en het gezinsleven gehad. En dan eh, komen we hier bij de magie in de tempels... die te maken hebben met magie voor het hele, het, de bevolking, zal ik maar zeggen. Hè? Van individueel naar collectief. Ja, ik moet misschien even aangeven dat die uh, magie... wij denken dan vaak dat het heel negatief is allemaal... en we denken aan voodoo rituelen en elkaar het leven zuur maken. Maar die Egyptische magiërs die hebben als voornaamste opdracht... het helpen van de zwakste in de samenleving. Dus hele positieve magie. Dat wordt voor een deel op individueel niveau gedaan. Dus patiënten komen naar de magier met een probleem. Uh, ik ben gebeten door een slang. Ik heb problemen met de potentie of wat ook. Uh, zieken ook Natuurlijk. Maar voor een deel wordt het collectief geregeld. De overheid waakt over de bevolking. In de tempel zijn... Priesters en magiërs dag en nacht bezig ten behoeve van de hele bevolking. En die zorgen bijvoorbeeld dat Egypte uh, onoverwinnelijk is in de strijd, dat de, de vijanden worden uitgeschakeld. Ze zorgen dat het tempelgebouw waar immers de God leeft onaantastbaar is voor kwade machten. En ze zorgen voor de continuïteit van de vruchtbaarheid van de velden. Dus, uh, en, en, en bij dat ritueel komen hele bijzondere voorwerpen te pas waar we hier dan voor staan. Lopen we er even dichter naartoe. Dit is een mummie, maar met, de, als ik zo vrij mag zijn, tenminste zo ziet het er voor mij uit, met een erectie, ja. nogal nadrukkelijk. Ja. Ja, dit is, uh, de erectie is natuurlijk een van de uh, facetten van vruchtbaarheid. Uh, vruchtbaarheid van mens en dier. Uh, maar hier zit ook uh, in dit uh, mummietje... Uh, het, het heel sterke symbool van de vruchtbaarheid van de gewassen. Want dat moet je even weten. Dit poppetje in mummievorm is gemaakt van klei... en daarin zitten gerstekorrels. Uh, er was een ritueel waarbij iedere... Uh, na zomer, in de grote tempels van het land, zo'n poppetje werd gemaakt. Er zijn uh, opschriften op de tempelwanden die precies vertellen... hoe je dat moest doen. En daar moest je dan ook die gerstekorrels gaan begieten, zodat ze gaan ontkiemen. En dat is een symbool van de, de nie, nieuwe cyclus van het leven, van de plantengroei. En uh, heeft tot doel de vruchtbaarheid van de velden in Egypte te stimuleren. Want enkele weken na dat ritueel gaan de boeren voor het eerst de akker op... die, die droogvalt na de overstroming. En dan zijn die boeren dus vreselijk benieuwd of hun graan wil ontkiemen. Nou, dat weten we nu. Dat is magisch verzekerd door die, die priesters en die tempels. We nou door van de, moet zeggen, de bescherming van het publieke leven als collectief en dan komen we toch eigenlijk weer terug bij de Egyptenaren als individu, want daar staat ze toch overal bekend die enorme aandacht die zij hebben voor het leven na de dood. Want ik denk dat dat toch wel dat ze daar misschien wel uniek in waren, die Egyptenaren. In en die enorme nadruk erop. Ja, daar lag heel veel nadruk op. Iedere uh persoon die wat, wat rijkdom heeft verzameld... die gaat een deel van zijn spaarcenten al tijdens zijn leven stoppen... in de voorbereiding op de dood. Die gaat een graf laten aanleggen en die gaat spullen verzamelen... die dan in dat graf worden meegegeven. En eigenlijk is zo'n zo graf... Uh, Eén grote magische toverdoos. Uh, dat staat ten dienste van het overleven van de ziel. Uh, ieder mens heeft een sterfelijk lichaam en een onsterfelijke ziel. Maar je moet wel een beetje helpen. Je hebt magische hulp nodig om te overleven in dat barre hiernamaals. Waar allerlei gevaren je bedreigen. Nou, als ik nou hier kijk, dan zie ik een hele, echt zo'n inhoud gemaakt, denk ik. Zo'n hele mooie boot, zo'n zo'n Een volstrekte icoon van, van die boten van de Egyptenaren. Er staan een aantal mensen op het dek. Er staat één iemand tegenover al die mensen. En dat is misschien de dode dan? Of zitten de doden tussen het groepje? De dode die zat in de kajuit. Er is een kajuit oh, op dit schip. En uh, de man die in zijn eentje staat, die is waarschijnlijk uh, de zeilen aan het hijsen. Maar helaas heeft dit bootsmodel zijn mast verloren. Oh, ja. Zo'n zo houten uh, schip, zo'n dodenschip, zoals het vaak in de wandeling heet, dat werd dus inderdaad in de grafkamer neergezet. Omdat de dode ervan uitging dat het hiernaamal er misschien grotendeels ook uit zou zien als het aardse Egypte. Dat wil zeggen, overal waterwegen. Ja, en die moet je overzien te steken. Dan heb je dus een probleem als je geen boot bij je hebt. Dus geef die man een bootsmodel mee. Want modellen, dat weten we uit de magische principes... die overal ter wereld hebben bestaan. Modellen kunnen de werkelijkheid vervangen... en die kunnen dus ook een ideale werkelijkheid verschaffen. Je maakt een model, je spreekt er een toverspreuk over uit... en het wordt levensgroot en gaat aan het werk voor jou. En dat, uh, ja, dat die boot met al die bemanningsleden aan boord... die gaat jou vervoeren in het hiernaamhals. En dat was natuurlijk zo hoe rijk je was... hoe meer middelen je kon aanschaffen... en op hoe meer situaties je voorbereid was. Um, want we hebben natuurlijk hier in de hele, deze, deze hele tentoonstelling... ook te, een verschil gezien tussen wat de gewone mensen uh, zich konden permitteren... en wat de rijkeren zich konden permitteren. Nou, die boot is, lijkt mij voor de rijken... Uh, is hier ook een voorbeeld van wat dan moet zeggen dat meer arme mensen deden om zich te verzekeren van een passage naar het einde, van de, het einde der tijden? Nou, wat wij hier zien, is eigenlijk bijna alleen maar voor die, voor die elite: die mensen met geld, met Ontwikkeling, met opleiding. Want die konden die mooie graven inrichten... die de archeologen terugvinden. En uh, daar komen de spullen vandaan... waar de musea mee volstaan. Dat gaat eigenlijk altijd weer over die 1% van de bevolking... die had leren lezen en schrijven. En die daarmee een uh, hoge maatschappelijke functie kon bereiken. Nou zie je hier wel voorwerpen. sommige zijn wat mooier dan andere, Dus uh, er, waren, er was ook een soort tussenlaag. Laten we zeggen de lagere ambtenaartjes in de provincie. Die hadden natuurlijk niet het geld om mooie stenen modellen te maken van, uh, van wat zij dan in het hiernaammaals willen bereiken. Maar die hadden bijvoorbeeld van dit soort hele primitieve houten poppetjes. We zien hier bijvoorbeeld een bierbrouwerij. Nou, het lijkt ook wel alsof een totale amateur... dat op een achternaammiddag uit wat hout heeft gesneden. Wat poppetjes die met biervaten sjouwen. Uh, dat is een magisch model om ervoor te zorgen... dat de doden in het hiernaammaals altijd te drinken heeft. Dus de magische werking, uh, dat zit erin. Maar de, laten we zeggen, de, de uh, esthetische afwerking laat erg te wensen over. Dit was niet voor een uh, superrijk individu. Nou, ik zou zeggen, <laughs> ook lelijke mensen mochten naar uh, die naam had. Uh, ik zie hier ook een man die... Het lijkt mij, want hij, ligt, hij zit op zijn knieën, hij buigt voorover... maar volgens mij is hij deeg aan het rollen. Nee, hij is, uh, er is een mannetje en er is daarachter een vrouw... die zijn graan aan het malen. Dat oh, was een okay. dagelijks terugkerende taak. Uh, voor een standaard huishouden van laten we zeggen zo tussen de 10 en de 20 personen... Uh, werd er wel 4 tot 5 uur per dag graan gemalen in de keukens. Dat kunnen we ons niet meer voorstellen, dat je dat zelf moet doen. Dus een rotwerk, en geen wonder dat de doden daar nou even geen zin in had. En die nam dus zijn graanmalers mee in de vorm van zo'n beeldje. En uh, ja, mijn geloofde, door een toverspreuk uh, worden die weer werkelijkheid. Gaan voor je aan het werk. Maar dan is het, Moezet, dat is... Uh, ik kan me voorstellen dat het voor zelf heel geruststellend was om te denken... dat het hier nama's feitelijk gewoon hetzelfde was als hier. Eigenlijk is het gewoon allemaal hetzelfde. Ten dele, want ze uh, geven ook wel aan dat er in het Janamaals uh, je dingen te wachten staan uh, die even anders zijn. Bijvoorbeeld was er het idee, je moet niet in die grafkamer blijven liggen als mummie. En daar uh, vrolijk eten en drinken en zo. Je moet het echt verlaten. Je moet op reis, vandaar ook die boten. En je moet naar de grote rechtszaal waar jouw hart gewogen wordt. Dat is het laatste oordeel wat iedereen te wachten staat. En daar gaan de goden bepalen. Of je wel goed geleefd heeft. Want ze kunnen aan je hart zien of je zondig bent of niet. Daar wordt het namelijk zwaar van. En uh, ja, dat is dus een, een opvatting die niets te maken heeft met het dagelijks leven. Dat zijn de situaties waar je normaal niet mee geconfronteerd wordt. Maar in het hiernaamast zal iedereen die barrière moeten nemen. Dus dat is net zo'n beetje als bij het christelijk geloof ook. Er komt, een, er komt een universeel oordeel en dan wordt er over jou geoordeeld. En dan kan het ook heel erg slecht met je aflopen? Ja, het kan slecht met je aflopen. Het is overigens een individuele zaak. Dus iedereen komt op zijn beurt bij die rechtszaal. Het is niet één universeel gebeuren zoals het laatste oordeel in de christelijke opvattingen. Um, het kan slecht met je aflopen, maar gelukkig hebben we de magie. Dus als jouw hart onverhoopt zwaar mocht zijn dan uh, heeft die dode op zijn borst, op de borst van de mummie een amulet liggen... in de vorm van zo'n scarabee, zo'n kever. En daar staat een spreuk uit het dodenboek op gegraveerd die zegt... O oh hart, laat mij toch niet in de steek als je straks op die weegschaal ligt. Maak mijn naam niet te schande. Oftewel, hou de waarheid maar een beetje voor je. En dan komen we <lacht> samen er wel door. En wij zouden zeggen, ja, dat is één corrupte zwendel, die hele rechtszaak. Maar magie? is er om te gebruiken en daar hoef je verder geen moreel oordeel over te hebben... volgens de Egyptenaren. De goden zelf hebben de mensen magie gegeven om sterker te staan... in de strijd om het bestaan, dus gebruik het dan ook. zijn we nu aangeland om te kijken uh, hè, op een plek waar je kan zien hoeveel van die Egyptische magie gewoon overgebleven is als het ware door onze cultuur heen gebreid tot de dag van vandaag. En dan hebben we het niet over Discovery Channel uh, documentaires met de magie van de piramides en dat soort dingen meer of een kinderserie in Nederland dan, het huis Hanubis, wat ook heel erg op die magie zit. Maar gewoon zeg, volwassen, serieuze overtuigingen waarbij die dingen een rol spelen. Als we nou we hebben nu die Egypte gehad, die magie gehad. Ik denk dat we dan een sprong moeten maken naar het christendom... want dat komt toch voor ons het allerdichtste bij. En dan springen we door naar uh, hier, de moderne tijd. Um, eens even kijken, we nemen het christendom. Want dat christendom komt ook in 300 naar Egypte toe... want Constantijn maakt het verplicht voor het hele Romeinse Rijk. Dus ook in Egypte wordt het een uh, toegestaande godsdienst. Uh, in Egypte waren ze al veel eerder dan Constantijn bezig met het christendom... want uh, Marcus die heeft in Egypte het christendom gebracht, de evangelist. Daar waren in de tweede eeuw na Christus al kerkgemeenschappen. Die waren toen nog vervolgd. Met Constantijn kregen ze geloofsvrijheid... en met Theodosius wordt het de officiële godsdienst van het Romeinse Rijk. Dus Egypte is heel vroeg met bekering tot het christendom. En dan zie je dat die nieuwe godsdienst eigenlijk worstelt... met dat begrip van die magie. Ze willen er eigenlijk niet van weten. Maar tegelijk leeft het zo bij de bevolking dat je kan dat niet uitbannen. En we staan hier dus voor een vitrine. Daar liggen een aantal uh, amuletten... op uh, grote uh, potscherven geschreven... of op uh, splinters kalksteen geschreven. Er ligt ook een, uh, een boek... op papyrus geschreven... met bijbeluittreksels... waaronder een apocriefe brief... van Christus zelf. En waarom is dat in dat boek gestopt? Dat is een toverboek. Dat zal je beschermen tegen allerlei gevaren. Want die macht van Christus worden... ja, dat is natuurlijk fantastisch. Uh, dus... Dus dit zou je kunnen noemen de, de witte magie die uh, toegestaan is, uh, die mooie kanten heeft. Maar in deze vitrine hier zien we ook christelijke voorwerpen. En er ligt bijvoorbeeld een kameelrib met een uh, vervloekingsformule in rode inkt geschreven... waar doodsdemonen worden opgeroepen om uh, een, de aardsvijand van de schrijver uh, een, een heel ellendig einde te geven. Nou, dat is toch niet helemaal wat wij zouden nee. zeggen dat christelijk is, maar... maar de taal die men gebruikt, ja, dat is bijbelse taal in feite. Dus heel bizar, ook die zwarte magie... vindt moeiteloos een plaatsje in het uh, christendom. En dan wou ik gewoon snel oversteken. Dan krijgen we hier in Nederland, de, de, de, de, in Europa krijg je dan de Duistere Middeleeuwen. Het Romeinse Rijk uh, valt helemaal uit elkaar. Dan komt bij ons de renaissance en dan gaan we allerlei dingen weer oppikken... voor een deel uit die, die, die, die, moet zeggen, uit die begin van die christelijke wereld. De overgang van de Romeinse tijd naar dat christendom. Ja, want dan komt, als het ware komt dat als nieuwe wijsheid weer terug in die Duistere Middeleeuwen. Um, dit is alleen, als ik hiernaar naar kijk... is dat een periode die daarvan net iets na is? Nou, je. laat ik zeggen, die, die renaissance... die ontdekt, herontdekt de, de klassieke oudheid. De middeleeuwen zijn definitief voorbij... volgens de mensen in de 15e eeuw. En ze, Halen hun inspiratie weer uit de oudheid. En dan weten ze dat uh, in Alexandrië, in de oudheid. een geweldige cultuur was. waar dus tradities van het oude nabije oosten. samenkwamen met die van de Grieken en de Romeinen. en daar is ook het christendom opgebloeid. Dus de Renaissance mensen, de Renaissance geleerden. zijn overtuigde christenen. maar weten dat er meer is geweest. en proberen dat met elkaar te verzoenen. En in het. Uh, uh, Florence van de Renaissance komt dan ineens een monnik aanlopen. Uh, uit Griekenland uh, heeft hij in een klooster uh, gevonden. Oude teksten opgeschreven, zogenaamd door Hermes Trismegistus. Dat is een, een uh, soort profetenfiguur geweest volgens de Grieken. Maar in feite is dat uh, de god van de magie tot... Uh, die zij gelijkschakelen met hun god Hermes. Uh, dat is eigenlijk de oude inzichten over het universum, over de kosmos... maar ook over alchemie en astronomie van de oude Egyptenaren. Maar dan in een Grieks jasje. Dat is in Alexandrië heel belangrijk geweest. Die teksten waren weggeraakt en die komen in de 15e eeuw plotseling boven water. En dat heeft een verpletterende indruk gemaakt. En dat wordt dus samen met het christendom een hele nieuwe leer... En, uh, die heeft de rozenkruisers vanaf de 17e eeuw... de vrijmetselaars vanaf de 18e eeuw... de mormonen vanaf de 19e eeuw... ongelooflijk geïnspireerd. En voor heel veel mensen zijn die teksten... uit de oude Egyptische wereld nog steeds een bron van inspiratie. De esoterische wijsheid die daarin zit. De wijsheid van de oude magiërs. Want dan hebben we hier nog een paar schriftelijke spuizen. Hier ligt een boek, Je... He, het is niet al te groot. Daar ligt een boek met allerlei symbolen die pseudo-Egyptisch lijken... maar niets, niets met hiërogliefen te maken hebben. Vertel eens. Ja, we hebben hier een boekje liggen uit de unieke Ritman-bibliotheek in Amsterdam... die nou net weer in het nieuws is omdat uh, er financiële problemen zijn. En laten we in godsnaam die prachtige collectie niet uit elkaar trekken. Daar is dus door één man, meneer Ritman, een uh, bibliotheek bijeengebracht waar al dit soort tradities die ik net aangeef, over die mystiek, over dat oude Egypte en over de magie, bijeengebracht zijn. We hebben hier een boekje van hem te Leen. Dat is een uh, 17e eeuwse editie van die traktaten, van die geschriften van Hermes Trismegistus, die hier in Nederlandse vertaling uh, zijn gepubliceerd. Het boekje is van Reinier de Graaf junior, de zoon van de beroemde arts. En die heeft uh, op de Blanco pagina's die daarin gebonden zijn, heeft hij zelf die teksten over die oude kosmische wijsheid, verbonden met geheimschrift in zogenaamde Egyptische hiërogliefen, met mummies, met piramides. Kortom, de wijsheid over de kosmos. Die haal je uit het oude Egypte. Dat, dat geloofde hij echt, want dat hadden de oude Grieken in Alexandrië al ontdekt. Die waren kapot van die Egyptische wijsheid. En als de Grieken dat vonden, dan wisten wij dat echt dan was het niet beter. Het waar, Dan nou. was het waar. En zo zie je ook andere tradities hier. Bijvoorbeeld het verhaal van Mozes. We weten allemaal uit de Bijbel. Mozes is opgegroeid in het hof van de Farao. En wat zien we dan? Dan trekt hij door de Rode Zee. Hij splijt wateren. Hij slaat water uit een rots. Hij verandert zijn toverstaf in een slang. En uh, als je dat tussen de regels leest... dan zeg je van, nou, maar dat zijn trucjes... die alle Egyptische tovenaars beweerden dat ze konden doen. Hij is gewoon gezien als, een, als iemand die helemaal doorkneed was van die kunst van die oude magiërs En uh, dat is een traditie die in de Romeinse tijd bekend was. Want er is een toverboek uit de vierde eeuw na Christus wat hier ligt. Dat is het achtste boek van Mozes naar de Bijbel. Ik kent maar vijf boeken van Mozes. Uh -huh. Ja, maar de andere boeken, daar staat de occulte wijsheid in. En uh, nou, dat is een traditie die in de middeleeuwen, in de renaissance... tot diep in de 18e, en 19e eeuw nog leeft. Uh, dat Mozes een magier is. Er ligt hier een pamflet, daar kan je schatten mee vinden. Dat zijn spreuken van Mozes in een soort namaak Hebreeuws. Het is fantastisch. En kijk je nu op het internet... dan kan je daar zo het zesde en zevende boek van Mozes downloaden. Dat is volkomen onzin, dat is in de 18e eeuw op schrift gesteld, maar dat is een traditie die niet uit te roeien valt. En dat niet uit te roeien valt, dat is dus volstrekt duidelijk, ja. En hier heb ik, en dit is dan nog een, een uh, vitrine met gewoon moderne dingen. Dus dingen die je voor een deel zelfs volgens mij bij u in de, uh, in de winkel nog kan kopen. Ja, dat klopt. We hebben op het moment in de verkoop een uh, tarotspel. Die tarotkaarten waarmee je de toekomst kan voorspellen. Dat is een, uh, een kaartspel wat in de 15e eeuw geloof ik voor het eerst opkwam. Vanaf de 18e eeuw wordt dat verbonden met uh, f, ja, magische inzichten. Er is een boekje hier wat beweert dat het uh, hele tarotspel... eigenlijk ook teruggaat op de, de toverboeken van de oude Egyptenaren. En uh, wat ligt hier? Een Egyptisch tarotspel wat, wat gisteren... Is wat je zo kan bestellen in Italië. Tarotkaarten met Egyptische uh, symbolen erop. Ja, ik weet niet wat mensen daarin zien, maar ik vind het fascinerend... hoe dus ook bij dat voorspellen van de toekomst... Uh, iedere keer die oud-Egyptische goden weer van stal worden gehaald. En, en die oude magische principes. Uh, ja, Er zijn mensen die dat nog heel belangrijk vinden. Want u heeft daar liggen. Je kan het ankteken kopen, de sleutel tot leven. Dan ligt er een amulet wat je kan kopen. En dan ligt er een hele mooie kleine glazen piramide. Ja, die glazen piramide die heb ik zelf op een rommelmarkt gekocht. En daar staat uh, de naam en het embleem van onze eigen Jomanda op. Dus Jomanda met al haar uh, uh, paranormale uh, uh, gaven die verbindt dat zelf ook met het oude Egypte. En waarom doen al die, al die wonderdoeners en toekomstvoorspellers dat? Omdat het oude Egypte al sinds de Griekse tijd aanzien geeft. He? Als je magier bent en je zegt... ja, mijn, mijn kennis komt uit het oude Egypte... dan sta je op een hoger niveau. Ja, zelfs Jomanda. Zelfs Jomanda. U hoorde Harm Oving en Maarten Raven in een aflevering van het wetenschapsprogramma... Hoezo, eerder uitgezonden in december vorig jaar. En die tentoonstelling Egyptische Magie, die kunt u daar nog bekijken... Eh, tot 13 maart in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Het programma Hoezo kunt u doorgaans beluisteren... van maandag tot met vrijdag om 8 uur in de avond op Radio 5. Dit is Radio 1 Nachtvluchten. Vragen en opmerkingen over onze uitzendingen, die kunt u mailen naar nachtvluchten, apenstaartje omroepmax.nl. Of u gaat naar onze site, dat is www.nachtvluchten.fm en daar vindt u alle overige contactmogelijkheden. U kunt natuurlijk ook schrijven, dat adres is omroepmax ter attentie van nachtvluchten postbus 518 1200 Alpha Mike in Hilversum. Dus postbus 518, 1200, Alpha Mike in Hilversum. En wilt u nog eens iets opnieuw beluisteren? Dat kan ook weer via die site nachtvluchten.fm. Het is bijna vijf uur. En dat betekent dat het tijd is voor een kort journaal. En daarna gaan we verder met onze uitzending. In het volgende uur alle tijd voor Hans Dijkstal. Tot zo.